Het is 11 uur, Rudy Vendrig met het NOS-journaal. Het aantal mensen zonder ziektekostenverzekering is in een jaar tijd met 10% gedaald. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek lopen er 136.000 mensen onverzekerd rond. De meeste zijn tussen de 20 en 40 en van allochtone afkomst. Uit de CBS-cijfers blijkt verder dat 244.000 mensen wel verzekerd waren, maar niet betaalden. De meeste wanbetalers zijn allochtone mannen. Sinds 2006 moet iedereen in Nederland verplicht verzekerd zijn en premie betalen. De Libische opstandelingen zijn tegengehouden bij de stad Sirte, de geboorteplaats van kolonel Gaddafi. Sinds het begin van het vliegverbod boven Libië zijn de gewapende opstandelingen steeds verder opgerukt naar het westen van het land. Gisteren lieten ze weten dat ze op het punt stonden Sirte te veroveren, maar dat bericht blijkt nu niet te kloppen. Veel inwoners van de havenstad steunen Gaddafi. Ze zouden wapens hebben gekregen van de regeringstroepen en hebben geholpen om de opstandelingen tegen te houden. De VVD vindt dat Nederlandse F-16's in Libië ook gronddoelen moeten kunnen aanvallen om het vliegverbod te handhaven. Vorige week bepaalde het kabinet dat het meedoet aan handhaving van het wapenembargo in Libië. Daar worden onder meer F-16's voor gebruikt. Daarna nam het kabinet ook het principe besluit om deel te nemen aan het bewaken van het vliegverbod. Maar de manier waarop moet nog worden uitgewerkt. Vicepremier Verhagen stoot uit dat Nederland doelen op de grond bombardeert. Maar VVD-Kamerlid Ten Broeke is daar onder bepaalde voorwaarden niet op voorhand tegen. Telecomaanbieder aanmierder T-Mobile geeft geen compensatie aan klanten die last hadden van een storing in het mobiele netwerk. Volgens het bedrijf was de storing van korte duur. Gisteren konden 2 miljoen klanten van het begin van de middag tot middernacht niet bellen, sms'en en internetten op hun mobiele telefoon. T-Mobile is wel bereid per geval te bekijken of er schade is geleden door de storing. Het weer zonnig, alleen langs de Waddenkust af en toe bewolkt. De middagtemperatuur ligt tussen 10 graden in het noorden en 15 in het zuiden.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 Kom eens langs, de André is gratis. Je weet niet wat je hoort, zie je het zo.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 Samen met haar vaste gabber Johnny Jordaan en accordeonist Johnny Meijer, wordt ze vereeuwigd in een monument. Zie je hem antwoord: het plaatje uit 79. Tante Leen, tezamen met Johnny Jordaan, met waar is de tijd waar is de gebleven? Waar is de tijd gebleven? Waar is ze heen gegaan?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 we vroeger gelukkig, tenminste zo wordt er verteld Maar ook onze zorgzame moeder zat meestal zonder geld Dat de mens moest dagenlangs loven bij een rijden, mevrouw of meneer was het zaterdagavond, dan kon ze bijna niet meer, maar al waren we berooid. echt klater deed ze nooit, waar is de tijd gebleven, waar is zij heen gegaan, Maar iets gaat nooit verloren, alleen de toekomst zwart, daar zijn we mee geboren, ons echte Jordaanse hart. Wat ging er al veel verloren van onze fijne Jordaan en al die vertrouwde figuren? Gegaan. Ze moeten zo nodig zijn. Nee, we zijn wat je noemt nu de klos. Maar echte jongens. De bruggen trekken. Ik zie hem nog zo voor me. Kijk, de gaat ie. Malle keekie. En, de, uh, weet je nog dat het daar het water en vuur doen. Ja, en één scheletoon met zijn moesselen. Ik heb allemaal zijn Weet je nog, vroeger? Wat was het fijn? Dit is CFM Zandvoort. CFM Ik ga graag uit met meisjes, maar durf niet zo goed. Het werd in met die meisjes, al weet ik hoe het moet. Ik denk aan de gevolgen, wat stel je nou eens voor? Je deed, heb je een junior? Ach, jongeman, kom nou maar eens tot rust. Wij begrijpen best dat dat je liefdesvuurpust. Ja. Geef aan je meisje wanneer je weer wil, wat ik hier heb doorhaal de, pil. doorhaal de pil, met de pil, met de pil, angst, met de pil, de angst, een pas veel, ga je net zo dik als je wil. da da la la-la-la-la-la-la-la.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 Jij wilt toch zo graag, jij bent het toch lang niet Als je nog weer kunt, geef toe aan je gril. Verstrek hiermee, door een pil, aan pil Met de pil, met de pil, wordt de angst terug van Ga je net zo dik als je wilt Da-da-da-da-da-da-da-da De regering is tevreden, zij roept uit, zie je nou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 Als je rustig wil gaan vissen kun je je kinderen wel missen, geen seconde kun je op je dobber letten. Want ze snoepen van je maaien, staan je, je simmenstuk te draaien en ze zitten al je pieren plat te pletten. Ze zijn door de boot aan het rossen en maar dansen en maar rossen dat de vis zo wat kon vragen of het niet wat minder kan. En je heb het zover gekregen dat ik het water heb gelegen met mijn jas, mijn broek, mijn vest en alles aan. En al we Hendrik van te hoorde klagen, zal ik nog even naar het relaas van opa vragen. Die ligt als altijd als een schelf is te dutten. Ik geef het woord dus maar aan tante Cozy van Tutte. Nou, ik laat me hangen, hender, ik zou ze even vangen Hij kwam thuis met zeven karpers van twee grammen En hij droop het als een kieren En hij stond zo hard te tieren Of er tien tamboers op trommen gingen rammen En ik heel de avond dweilen, Balen modder, zeven tijlen Van zijn kracht tot aan zijn halve zolen Was die vrije, lekker het handje slappe, aan. alen Kan die bij de visboer halen Als die nog eens wil gaan vissen Blijft die maar met een en liss. Hij zat vol met waterluizen Ik ga weg, ik ga verhuizen Ja, ik blijf me daar aan boenen Al zal ik die al schoenen Tante Koosie is me daar een beetje gek Ze zitten hele lieve avond te pietleten. De familie van Teute, in comestibles en fruitte. En heeft om tien uur ieder zich te bed gelegd. Daar is er veel gepraat, maar bijna niks gezegd. Bij het wit wit de midden in de nacht, de brave, goeie paard. En wat hij bracht werd al. De hele dag in toon, want baby's eisen. Op maan. En die andere schot, die andere schot, die lijkt precies op. Maan.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 Melodie en ik sta tot dom, al fluit je het zo, of zing je het zo, je pappetoudee, je leert het direct, zo gaat het perfect, doe als ik een is mee. Heb ik soms een slecht humeur, valt het werk me zwaar, lijkt het leven mij een sleur.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 symfonie stijgt me naar mijn bol, maar op deze melodie ben ik stapeldol. Al je het zo, of zing je het zo, je leert het direct, zo gaat het perfect. Doe als ik een fluit eens mee, doe als ik een fluit eens mee.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 Als de vuurtoren brand brandt op het donkere land, is een licht mee een waken van rust. In de donkerste nacht houdt die toren de wacht en hij weegt mee de weg naar de kust.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 En hij weest mede weg naar de kust. Ik ben van de zomer naar buiten gegaan, vakantie was niet overboden.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 ik heb de geitjes gezien met hun belletjes om, ik heb de koetjes Tirol voor loeien. Ik heb een Tirolisch schat op mijn knieën gehad en ze knuffelde voor twee. Maar wat doe je eraan, ik kon haar niet verstaan en toen riep ik maar hoeladier. Maar wat doe je eraan, ik kon haar niet verstaan en toen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 Naar hier komt verweerd. Ik heb de edelijzer zien bloeien. Ik heb de geetjes gezien met hun bennetjes. op. Ik heb de koetjes die rolt voor roeien. Ik heb het tirol. Plaatjes. Als eerste Gerald Koks met en steeds weer uit 1966. En erachteraan dominee Labodaan met als de vuurtorenbrand uit 1962. En als laatste Frans Dumé met vakantie in Tirol'. En Frans Mee was een Nederlandse cabaretier. Hij was gehuwd met zijn nicht, de atlete Bep Dumé.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 Lach wat een ander misschien van je zegt. Zing en heb in compleet aan de rest. Douwtjes die doen het nog best.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 Schatje, je, er erbap daar, zit het in het beer, of zit het in mijn hartlicht, of zo in de sfeer. Ik weet het niet, ik weet het niet, maar ik voel me zo so happy. Het leven is een in Daarom zeg ik jou. Af in de goede dag, dag, Meisje, meisje lief daar, da, da, Schatje, je, er eraf da, Engel, engeltje dag, dag dag Liefje, liefetje dag, dag dag De zon kijkt zo blij, zo stralend wel jij. Wat een dag, wat een dag, wat een dag Dag, meisje, meisje lief dag Dag dag, schatje, schatten, bad, dag. Ik ben zo in mijn schik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 Wat een dag, wat een dag, wat een dag Meisje, meisje lief, dag, dag Schatje, schatje, dag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 Zo alle dag. Gestolen, en is het geluk steeds present. Daar gaan in de schaduw der bomen, de eeren in vreugde voorbij. Daar dromen de paardjes, we dromen, want daar is de bank zelden vrij. Als die kleine bank in het park eens komt. Spreekt die kleine bank geen woord Heb je als je haarden gaan grijzen Je oudje nog steeds aan je zij Dan ben je gelukkig te prijzen Dus lacht je tevreden en blij Dan pak je je oudje in die leven En zeg je vol vreugde and long.